Als de directie van de Rabobank in 1997 had geweten... van het dopinggebruik binnen de Rabobankploeg... dan was de sponsoring van de wielerploeg direct stopgezet. Dat zegt voormalig Rabobank-topman Herman Wijfels. Volgens Wijfels stond dopinggebruik bij een renner gelijk aan ontslag... en bij meer renners op het einde van de sponsoring. Wijfels ontkent dat hij zelf ooit iets heeft geweten... over het dopinggebruik binnen de ploeg. Vandaag werd bekend dat de voormalige kopman... van de Rabobank-wielerploeg Michael Bogert doping gebruikte. Medewerkers van het ziekenhuis Gelderse Vallei willen dat de recente aanpassing van het abortusbeleid wordt teruggedraaid. Het ziekenhuis in Ede besloot eind vorig jaar om abortus bij Down-syndroom Down-syndroom voortaan mogelijk te maken. De medewerkers zeggen dat ze vanwege hun levensovertuiging moeite hebben met dat besluit. De kans dat het beleid wordt teruggedraaid is klein. Volgens het ziekenhuis is een zorgvuldige procedure gevolgd en is het beleid aangepast op verzoek van de gynaecologen. Medewerkers met gewetensbezwaren hoeven niet te helpen bij een dergelijke handeling.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over 9. Jamai Lohman is naast me komen zitten. Goedenavond. Ja, goedenavond. Deze week, tien jaar geleden, dat, hij, uh, dat jij de eerste reeks van idols won. Daarna was de wereld nooit meer hetzelfde. <laughs> We weten het allemaal. We kennen jou natuurlijk nog uit die eerste serie. En, uh, en Jim natuurlijk. En uh, die kennen Jim en Jamai. Iedereen kent ze. Maar even kijken of je deze nog kent. Would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive is je niet echt heel veel herkenning? Is het niet uh, Roger? David Gonzalves. Oh, uh. Super. Ah, was er een uh, getinte nou, jongen, wel ook? Nederland. Was er een getinte jongen, of niet? Uh, joh, dat, dat hoor jij te weten. Ja, ik hoor hier in mijn oren. Ja, dat was het. Oké, okay, ja. super. Ah, die getinte jongen, denk je nu. Uh, uh, geen uh, idee. Uh, maar wel een goede stem, overigens. Ik ja. had het zeker omgedraaid. Oh, dat is een ander programma. <laughs> Zometeen meteen uh, tien jaar Jermaine. Nou ja, niet tien jaar Jermaine, maar tien jaar. <laughs> ik ben nog een jaar. Ja, inderdaad. Tien jaar na jou, dat jij daar op je zestiende met iets meer kilo's eraan de bol stond te winnen. Ja, dat zeker, ja. Gaan we het zo over hebben. En Elger van der Wel is hier de man die zo'n beetje met een iPhone in zijn knuisje is geboren. En dat uh, nu. Ja, voor dat, de... dat kan dus, zeg maar, evolutionair technisch niet. Nog niet. Dat, nog niet. No, nee, het was een hele grote computer waarmee ik eruit kwam, zeg maar. Echt met zo'n beeldscherm, met zo'n kast erachter <laughs> nog. En het de toetsenbord. internetman van uh, de NOS. En wij gaan het zo meteen over wachtwoorden hebben. Want die zijn er weer een hele hoop gekraakt. Zo'n 50 miljoen, geloof ik. Het is hopeloos. Veel ouderwets. te veel in ieder geval. Veel te veel. En jij gaat vertellen hoe het anders kan en moet. Maar eerst uh, even het voetbal. Um, Bas Niggeler, die kijkt uh, naar die matig spannende wedstrijd. Was Het net Paris saint germain Valencia? Ja, dat is het eigenlijk nog steeds. Het is 0-0 na 19 minuten. Tussen die ploeg die van gekkigheid niet meer weet wat ze met het geld moeten doen, omdat het niet op kan. Tegen die ploeg die weliswaar in een heel aardig stadion in een grote competitie in Spanje speelt, maar die geen stuiver meer heeft om zelfs maar het nieuwe stadion af te bouwen. Terwijl Valencia, want. Dat is de armen van de twee nu van afstand wil schieten. Maar dat schot gaat ruim over. Ploeg heeft zich wel een beetje in de wedstrijd genesteld. Heeft een kansje gekregen via Soldado. Aardige schietkans in de handen van de keeper van Paris Saint-Germain. Dat is wel aardig begonnen. Maar in de laatste, laten we zeggen, 7, 8, 9 minuten toch moet zien dat de Spanjaarden wat meer komen. Maar goals, die zagen wij nog niet. TODAY'S TOPICS. Topics. Ja, eerst nummer 5. In 2010 is meer dan 95% van de afgedankte auto's in Nederland gerecycled. Maar dat kan en dat moet ook beter. En dat recyclen van auto's, dat doen ze, je verwacht het niet, op een autorecyclingsbedrijf. Een grote berg met, ja, pulp. Ja, pulp. P-U-L-L-E-P, -l -l -e pulp. Maar als je goed kijkt, dan herken je de, ja, oude onderdelen er nog in terug. Hier een stukje rubbertochtstrip. Een stukje van een slang. Wat heb ik hier? Een koperdraadje Koperdraad? volgens mij. Ja. Uh, dit was een auto. Dit was inderdaad een auto. Dit is het allerlaatste restant van een auto. Ja, want de oude onderdelen van die afgedankte auto kunnen echt voor alles en nog wat gebruikt worden. Een auto gaat naar de sloop. Die haalt er wat onderdelen uit. Die haalt de vloeistof eruit. Dan gaat die naar de shredder. Daar wordt die vermalen. Die scheidt het metaal. En dan blijft het uh, laatste afval over. Dat is een mengsel van wat kunststof, van wat zand. De laatste stukjes metaal.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 Op nummer 4 dan. De gouden linkervoet van de Argentijnse topvoetballer Lionel Messi is te koop. Letterlijk, want de linkervoet van Messi, daar is een mal van gemaakt. En die is gebruikt om er een massief gouden voet van te gieten. Een Japanse juwelier wilde ermee de voetbalkunsten van Messi eren. Hij is levensecht. Je kunt de adertjes precies zien lopen. Ja, het ziet er niet alleen heel echt, echt uit, het is ook nog enorm duur. De voet weegt 25 kilo. En de Japanse juwelier denkt dat hij er op een veiling ruim 4 miljoen euro voor krijgt. Morgen gaat de voet in de verkoop. Een deel van de opbrengst gaat naar kinderen in Japan. Veel mensen willen die voet van Messi natuurlijk graag hebben. Ook de medespelers van Messi bij Barcelona staan te trappelen om de voet aan te kunnen schaffen. Ja, natuurlijk willen we die voet van Messi graag hebben. We zien de voet natuurlijk vaak in het echt en het is echt de prachtigste voet op aarde. Soms, heel soms, mogen we na de wedstrijd even zijn voet aaien. En dan likken we stiekem aan zijn eeltknobbels. Die smaken naar de zuiverste truffel, gedompeld in de heerlijkste champagne. Na de training knippen we regelmatig zijn teennagels en die sparen we dan in een potje. We hebben er al een heleboel en als we er genoeg hebben, dan smelten we de nagels om tot een sap. Nagelsap. Maar wel het nagelsap van Messi. En dat drinken we. En we proosten ermee op het leven van Messi. Oh, uh... Cheers! Drie dan tweetje van pvda kamerlid Jan Vos. En hij had na dat tweetje wel wat uit te leggen. Ik denk dat wij eh, als Partij van de Arbeid een uh, regeerakkoord hebben ondertekend. Eh, waarin uh, staat uh, dat er een verbod moet komen op wilde dieren. Wat? Verbod op wilde dieren? In het circus. Oh, en ik heb zelf uh, <laughs> daar iets over getweet vandaag. Uh, en uh, dat behelst, uh, dat ik, op dat standpunt wel. Iets genuanceerder tegen de zaak aan dan dat op dit moment in het regeerakkoord is verwoord. Ja, zo zou je dat ook kunnen zeggen. Eigenlijk noemt Jan Voss het op zijn Twitter een onzinnig idee uit het regeerakkoord. Ja, ik denk dat iets uh, genuanceerder over, ja, dat klopt. Ja. U vindt het een onzinnig idee? Ik heb vanochtend ook mijn mening luid en duidelijk geventileerd. Ja, en het was dus dat hij het een onzinnig <lacht> idee van, ah kom op man, zeg nou gewoon eventjes, sluif voor de radio, en hebben we het ook op band staan en zo. Dus u vindt het een onzinnig idee en dan wat er ook vanuit het ministerie komt, u vindt het een onzinnig idee en u zult dan ook tegenstemmen. Wat ik vanochtend heb gezegd. Dat is heel duidelijk, dat sla ik op Twitter, ja, dat kunt u daar ook nalezen. Het lijkt nu toch of er wat licht tussen te zitten. Ik denk ook dat hier niet zo heel veel licht tussen zit als het misschien nu gesuggereerd wordt. Ja. Kortom, hij vindt het een onzinnig <lacht> idee. Maar ja. uiteindelijk zou Vos wel voorstellen. Maar goed, hij heeft het toch maar even gezegd. De Partij van de Arbeidsfractie spreekt uh, altijd met een mond. Wat niet ja. wegneemt dat ieder Kamerlid, zoals u weet, uh, zonder van rugspraak is gekozen. <lacht> en ook de vrijheid heeft om, als een Kamerlid dat uiteindelijk daadwerkelijk zou wensen anders te stemmen dan de fractie... waarbij ik overigens in het geheel niet zeg. En dan moet je het dan niet afknippen. Dat... Te laat. <laughs> <laughs> Nummer twee dan. Hugo Chavez is overleden. President van Venezuela. Was hallo? De, hallo? Hoor je mij? Ja, ja. We, we, we, maar we, ik bel je volgende keer even terug. Oké, okay, helemaal goed. Prima. Goed, ja, Hugo Chavez Dus gisteren is hij in zijn slaap overleden. A las 4.25 de la tarde, de hoy 5 de marzo... El comandante ja, je hoorde iemand iets zeggen hier over Hugo Chavez. In de tijd dat hij president van Venezuela was, is er veel veranderd. Er zijn allerlei bedrijven genationaliseerd. Ondertussen is er een enorme inflatie. De, de werkeloosheid is. Uh... Is hoog, veel zaken, mensen die het, die het land hebben verlaten. Dus uh, ja het, het, heeft wel een, het heeft ook zijn keerzijde gehad. Ja, dat is ook een keerzijde aan die Chavez-medaille. Honderdduizenden rouwende aanhangers hebben zich in de hoofdstad van Venezuela vandaag op de straat verzameld om daar afscheid te nemen van hun president. En dan tenslotte nog nummer 1, Michael Bogert. Opnieuw werd hij vandaag door de Nederlandse sportpest onterecht in het dopinghoekje gedrukt. Bogert, die gewoon echt heel hard kon fietsen, eh, zou hebben bekend doping te hebben gebruikt. Goedenavond, het hoge woord is eruit. Michael Bogert heeft doping gebruikt. Bogert was het boegbeeld van de Rabobank Wielerploeg. In de afgelopen maanden namen de geruchten toe dat ook hij net als vele andere doping zou hebben gebruikt. Ja, inderdaad ja. Zou hebben gebruikt, wat hij dus niet heeft. Michael zelf bleef ontkennen, terwijl het net steeds nauwer om hem sloot. Nu geeft hij openheid van zaken in een gesprek. Nou, gesprek, gesprek, gesprek. We het maar gerust een beetje creatief knip en plakwerk natuurlijk. Hier moet je luisteren. Dit is de eerste vraag en die is zo suggestief in de mijn. De vraag is natuurlijk. Heb je gebruikt en zo ja wat? Ja, heb je gebruikt en zo ja wat? Man, man, man, man, hoe kun je iemand in de hoek drukken? Bedoel, waarom stel je niet gewoon vragen als heb je wel eens doping gebruikt? En zo nee, wat super knappetjes, houd aan het fietsen. Ik bedoel, dat is veel objectiever. <lacht> maar goed, hey, dit is Michael, en die kan wel tegen een stootje. Laten eens even luisteren naar zijn antwoord. Ik heb de ruwe beelden. Dit is zijn antwoord. Hè? Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. <lacht> ik kan er weinig, uh, weinig aan doen. Ik, ik, ik heb één zekerheid, dat ik weet dat ik daar nooit geweest ben. Dat is voor mij een zekerheidje. Ja, ik heb nooit doping gebruikt. Never. <lacht> dit is voor mij een zekerheidje. Nou, eens even kijken wat de NOS daar, hebben. die knitten plak daar. Eens even kijken wat die ervan maken. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, epo gebruikt, cortisone <lacht> gebruikt. En uh, de laatste jaren <lacht> van elkaar hebben we ook nog bloedtransfusies gedaan. Dat is schof. Vraag 2 Willem. Vraag twee. In welke periode gebruikt je? Over welke jaren hebben we het? Ja, en dit is dan wat Bogota dan echt op antwoord? Als mensen roepen, dan ben je gewoon... Uh... Ja, je wordt in het uh, verdachte hoekje gestopt en dat, uh, dat zal altijd blijven. Maar ik wil wel uh, gerechtigheid, maar dat is er niet. Want als je koning bent, dan kunnen ze de kroon heel snel afpakken, maar de kroon krijg je nooit terug. Mooi, mooi, mooi. En dit is dan wat de knip- en plakbrigade ervan maakt? Dat is een periode geweest van, uh, dat ik uh, verboden middelen heb gebruikt. Het is een periode van 1997 tot en met 2007, uh, einde carrière. Je, ho je hoort de knips ook. He, Shocking, vind ik. Maar goed, kun je nou nu doen? Helemaal niets, he. bedoel, je bent onschuldig, maar in de wielrennerij werkt dat gewoon niet zo. Nog, nog één vraag komt-ie, Waarom ben je eigenlijk gaan gebruiken? Ja, nog, nog een suggestieve vraag natuurlijk, hè. Nou, dat weet het ook heel goed, natuurlijk. Het is de omgekeerde wereld. Normaal ben je onschuldig tot, totdat het tegendeel bewezen is. En in, in de wielrennerij is het zo dat je nu je uh, onschuld eerst moet bewijzen en dan kan Je pas eventueel schuldig uh, bevonden worden. Precies, denk ik. Je moet, ja, je moet eerst onschuldig zijn en daarna kan je zeggen dat je. Uh, Onmerkend is dit weer bij. Wat maken ze hiervan in het interview of de, de visuele knipselkrant? Ik denk dat ik er toen wel achter kwam dat het uh, wat uh, zonder verboden middelen rijden, dat dat, uh, ja, dat, dat mijn carrière niet, niet uh, ten goede zou komen. Ik, uh, moet je wel op een bepaald moment heel sterk in je schoenen staan, wil je niet. Uh, naar een middel grijpen waarvan je denkt dat meerdere dat doen. Ja. En waardoor je beter gaat fietsen. Eigenlijk zegt hij gewoon dat hij geen doping in gebruikt wil Maar wij, <lacht> willen <dat niet> <lacht> wij willen dat niet horen. Wij willen dat niet horen. Wij willen per se dat hij doping in gebruikt wil <lacht> <lacht> Lukt. ik ben er om. Ja, zeker weten. <lacht> Jezus. <lacht> Straks ben je terug met de tweets. Yes. Tot zo. <lacht> ik ben een tussenstand bij Juventus Celtic 1-0. Matri scoorde voor Juventus en Bas Tegeler, die doet uh, Paris Saint-Germain Valencia. Ja, dat is 0-0 na 28 minuten. En ik las vandaag ergens op uh, Twitter al een collega die zei... Ik begrijp best dat Bogert gebruikt heeft. Want uh, hoe win je in vredesnaam zonder doping sterren dansen op het ijs? <lacht> maar dit is geheel terzijde. 0-0 uh, Paris saint bij valentia Er is uh, in die zin niet veel tekening in de strijd. Dat geen van beide ploegen er echt in slaagt om veel beter te zijn dan de andere. We hebben de fase gehad waarin... Valencia had dus wat gevaarlijker werd, maar verder dan dat ene schot van Soldado is de ploeg ook niet gekomen. Wat wel het vermelden nog waard is, is dat onze landgenoot Gregorius van der Wiel in het elftal gekomen is. En die is dan gekomen voor Christophe Jalet. Dat is eigenlijk de vaste respect van Paris Saint-Germain, maar die is geblesseerd uitgevallen. En zo krijgt Gregory van der Wiel de kans om in ieder geval... Uh, in deze wedstrijd te laten zien wat hij kan. Want dat hij in Parijs veel te weinig als spelen toekomt, dat is wel duidelijk. En dat heeft hem dus inmiddels ook zijn plek in het nationale elftal gekost. 29 minuten onderweg: Parijs-Saint-Germain, Valencia, weinig kansen en geen goals. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. The Voice of Holland, X-Factor, popstars, de winner is the next pop talent. De Nederlandse televisie wordt overspoeld met talentenjachten. Maar ooit, ooit, ooit begon het natuurlijk allemaal met de moeder aller talentenjachten, Idols. De winnaar van Idols 2003 is geworden... Zalai! Yeah! Nou, nou... Nou, nou, nou, nou, precies tien jaar geleden. Nee, ik geloof vrijdag, vrijdag precies, precies tien jaar, tien jaar geleden, geleden ja. won jij, Jamai. De allereerste editie van Idols. Ja. Kan je dit nog aanhoren, dit, dit fragment? Um, ja, het is altijd weer leuk om te horen, natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Ik, yeah, yeah, yeah, whatever. <lacht> nee, nee, nee, <lacht> ik, ik bedoel, ik, ik kijk eigenlijk nooit echt die beelden terug. Het komt af en toe zo even voorbij. In elk interview natuurlijk. En Bijna in bij elk interview. Nee, dat ja. valt eigenlijk maar mee. Hmm. Uh, maar nu de laatste maanden natuurlijk wel, omdat het tien jaar geleden is dat het uh, voor het eerst op uh, tv was. Ja, ja. Het, het is natuurlijk wel. Uh, het, het, het was het was groot toen. Hè? Waren, die, jij en, en Jim hingen. Iedereen kon posters achter zijn ramen hangen ja, van jullie. Dan kon je dan ook een, een auto lovig, winnen. Een, auto winnen ja. Ja. ja, maar het was wel echt. Uh, het was groot. Iedereen, iedereen koos een kant. Ja, het de was het was heen. nieuw. Ja. Het was echt uh, een nieuwe tv. En, uh, ja, toch wel leuk dat we daar dan een beetje onderdeel van waren, toch? Maar tegelijkertijd, dit blijft natuurlijk voor eeuwig aan jouw kleven. Je komt hier nooit meer vanaf. Is dat vervelend? Nee, vind ik niet zo vervelend. Nee, ja, dat is, uh, is, ja, is nou helemaal zo. Maar het heeft heel veel voor me betekend. Ik heb heel veel mooie dingen kunnen doen daarna. En uh, het gaat voornamelijk om wat, uh, alles wat ik nu doe... Komt uh, daaruit komt voort? Daar, nou ja, bijna alles. dan komt uh, daar het Was je anders geen musicalster geworden, denk je? Weet ik niet. Nee. Geen idee, maar het heeft natuurlijk wel deuren geopend. En uh, mijn naamsbekendheid werd natuurlijk in één keer uh, 100%. Behoorlijk, behoorlijk. We gaan het zo meteen hebben. En dan kijken we ook terug uh, met uh, wat mensen uit die tijd. Journey Kaagman, onder oh, andere. lief. Ja, op, uh, op uh, hoe jij bent geworden, wat je bent geworden. En hoe je ja. was als 16-jarig um, Maar even nog, al die talentenjachten. Mm -hmm. um, voor mij was dit de enige Idols 1. Daarna ben ik, geloof dat ik, de Voice 1 ook nog heb gekeken. Maar voor veel mensen is dit toch wel... Het is het begin, maar ja, ook wel een beetje het einde. Is, moet, het, is het niet gewoon een beetje klaar? Okay? Nou, misschien ook wel. Maar het is ook wel heel erg Nederlands. Hè? Dat zure van... Ja, maar we, hebben, we kennen het nou allemaal wel. Maar we kennen het ook wel. Ja, nu. maar in Amerika loopt het, uh, het twaalfde seizoen... waar nog steeds op 20 miljoen mensen naar kijken. En natuurlijk qua productie is het even wat anders. En... Maar dat is nog wel echt wel hoog entertainment. En maar hier... jij vindt ook, of je nou nu naar kijkt naar, naar de wat is het, next popstar, geloof ik... of The nou, Voice, hadden... of, uh, het, is, het kan jou niet genoeg zijn met die talentenjachten. Nee, dat is niet waar. Ik ben er ook wel klaar mee. <lacht> <lacht> ja? Ik ben ook een Nederlander, hè? <lacht> ja, nee, maar dat is, dat is zo, of niet? Ja. Nou, kijk, The Voice vind ik nog wel, dat het wel, dat het wel goed bedacht. Omdat het in één keer het werd wat positiever en er kwamen coaches in plaats van juryleden. Dus dat, dat, dat, dat hele format was gewoon anders. Want er werd meteen gekozen. als, als Ze draaiden om. Dus er was geen, uh, alleen maar opbouwend kritiek. Dus niet vervelend. Ja, maar dat was het leukste deel mm. van het lentejacht. was bij de voice eigenlijk weg. De echte, hele slechte mensen. Ja, maar gewoon... ik denk dat mensen daar op een gegeven moment een beetje klaar mee waren. Ja? Dat, truc, dat trucje kennen we nou wel. Ja, maar, dat, dat... maar het is leuker om echt goede mensen te mm. zien nu. Dan hele slechte mensen die daarvoor een wedstrijd hadden. Ja, maar de kracht van Huis was juist dat je begon in de eerste aflevering met ook heel veel slechte mensen. Ja, en dat zeker, dan het, ja. het eindigde in, in teamfinalisten die ja. allemaal wel van een redelijk niveau waren. En, en dat was het format ook. En bij de Voice heb je dat niet. Daar zit je eigenlijk meteen al toch al op een redelijk niveau. Of het algemeen staan ze daar te zingen. En denk je al meteen. Gaat hij naar huis? Die was best goed. Ja, maar jij zegt net even: ik ben er ook wel klaar mee. Meen je dat of niet? Ja, nou ja, goed. Ik, het is nou wel genoeg geweest, denk ik. Ik. Ja, en je moet het wel een beetje... He helemaal klaar met talentenjachten? Of bijvoorbeeld vandaag heeft het uh, programma van Giel Belen een prijs gewonnen. Hè? Het beste nieuwe format. Dat, uh, het is het beste ja, maar songwriter dat is totaal iets Nederland. anders. Dat is totaal iets is anders. Het, Want dan ga je specifiek form. op zoek naar ja. een, uh, een, nou, een singer-songwriter. Dus in dit geval. Dat mag nog wel, maar de rest afschaffen. Nou, afschaffen... Ik ja, kijk er nog steeds heel veel mensen naar. dus ja, ik, kan niet... ik vraag het aan jou. Ja. Aan, ik vraag het niet aan heel veel mensen. Dat is waar. <laughs> um, ik denk... Um... Hoe ga ik dat een beetje genuanceerd brengen? Of niet. Nee. <lacht> ja, misschien is het al klaar ook. Mooi. Dat willen we horen. Ja. <lacht> Zometeen oh, gaan we het hebben over jou persoonlijk. Nee joh. Het is een ja. mening. Het is goed voor je imago. Een mening te hebben? Ja. Erik ja. Zes. Ja. <lacht> you might know the original sin. You might...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 Van, uh, twee jaar voor de geboorte van Jamai, dit nummer. Oh ja? Ja. ja ik ken het ook niet. Nee, in excess. Original <laughs> ja. sin. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen veel meer Jamai. En uh, reageren doe je via Twitter. As usual. At BNN Today. Gaan we even naar het voetbal meteen. De tussenstand bij Juventus Celtic. Ik kijk even snel. 1-0 toch Bas? Ja, dat moet ik weten. Ja Bas, het is 1-0. En Bas Tichler, die volgt Paris Saint-Germain. Valencia. Ja. Uh, weet je ook hoeveel het daar staat? Uh, nee, ja, eigenlijk niet. Er is misschien ja. wel heel veel gebeurd inmiddels. Er is niets gebeurd. Oh. Het is 0-0. Er is eigenlijk niet zoveel aan. Ik heb oh. geprobeerd om dat heel kunstmatig... want dat doen de radiocommentatoren... Nou eenmaal een beetje de moeite waar te houden in de eerste half uur. Kom op, Bas. Maar het, er, er gebeurt er eigenlijk helemaal niks. We hebben ja. één schot gezien van Soldado. Dat was na nou een kwartier. En vervolgens, nou ja... Uh, ik, ik denk letterlijk dat dat het is. Er is nog een keer van grote afstand geschoten door Valencia... van een meter of 30 door Victor Ruiz, maar die schoot ver naast. En nu zou het zeven minuten voor rust gevaarlijk kunnen worden... aan de andere kant als Paris Saint-Germain een vrij schot mag nemen. Die bal ligt een meter of vier buiten het strafsoepgebied... aan de linkerkant van het veld. Daar gaat de voorzet komen en lange mensen mogen dan proberen om te gaan koppen. Alex is er daar één van... Uh, maar ja, dan moet er een bal komen en die komt niet, want de heren uit Parijs hebben besloten dat er een merkwaardige variant wordt uitgespeeld. Waarbij uh, Lavetzi en Maxwell, Maxwell had ik eigenlijk nog niet genoemd, oud-speler van Ajax natuurlijk, betrokken zijn. En die uh, doen een korte combinatie waarmee de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat en er een ingooi volgt. De lange mensen hebben zich uh, dan maar weer laten vallen en laten zakken uit het straf die zijn daar weg. Kortom, er ontstaat opnieuw geen gevaar. En daar hadden we toch zo op gehoopt. <laughs> Bas, hoe ga je dit in godsnaam volmaken tot 10 uur? Niet. <laughs> je doet je best maar, jongen. Ik wil het doping. <laughs> je wilt doping. Regelen we voor je. We zijn bionnet tenslotte. Um, digital doen wij op woensdag. Afgelopen weekend betekent dat we over internet praten. Afgelopen weekend was het alweer raak. Een uh, wachtwoordenschandaal. Evernote, Dat is zo'n programma waar je allerlei dingen kunt opslaan, toch Elger? Ja, notities, de, de, je hele digitale leven. Mij is het gewoon mijn hersens, zeg maar. Daar heb ik een deel van in Evernote gestopt. Hoef ik er niet onthouden. te onthouden. Zeg maar. ja, en de, degene die dit zegt is Elger van der Wel. Zeg ik het goed? Ja, Elger, ik zeg het goed. Ja. Uh, onze uh, NOS-internetman, die weet hier alles van. Dit Evernote is dus gekraakt. Dat betekent dat uh, 50 miljoen mensen moesten hun wachtwoord... Resetten. Ja, ook Voor... echt geforceerd. Je kon gewoon niet meer. Je kon niks meer in je account was gewoon. Je, je kwam gewoon kreeg een mail. Reset je wachtwoord. En tot die tijd kun je nog niet meer gebruiken. Nee. De meest veilige oplossing die ze op dat moment hadden. Het uh, moest dus wel. En dat is natuurlijk dat Evernote is, dus na, na wat, wat is er wat was er nog meer gekraakt? Apple, uh, Facebook, LinkedIn, Twitter. Nou ja. Ja, vooral LinkedIn was natuurlijk een grote vorig Allee, jaar ook. Ja. Waar we echt uh, met z'n allen even dachten: wow, uh, dit kan zo erg misgaan. Al die wachtwoorden kunnen gewoon nou. uh, op straat liggen. Maar tegelijkertijd denk ik altijd bij dit soort berichten. Ja, nou, oké, okay. en dan uh, moet je. Uh, nou, dan reset je het. Dan bedenk je een nieuw wachtwoord en klaar. Weet je, wat is het probleem? Nou, het probleem is dat uh, we steeds meer opslaan in allerlei online diensten. Zowel onze privéfoto's, dat is niet zo erg. Maar ook allerlei bestanden. Ook allerlei dingen van je werk misschien die je, die je in de cloud opslaat. Of uh, we doen steeds meer met geld, steeds meer aankopen. Digitale goederen. Uh, ja. Heel veel persoonlijke informatie die ook weer gestolen kan worden. En dan kan er misbruik van identiteit tijd worden gebruikt. Wij we doen steeds meer. Het is alsof, vroeger hadden we niks in ons huis staan. Tegenwoordig hebben we natuurlijk hele grote tv's. We hebben dure computers. Uh, daar moet je de betere sloten op doen. Um, want anders komen Kortom, de inbrekers. Er zit gewoon te veel spullen en uh, uh, allerlei toegang tot Paypal, allerlei bankaccounts, dat kan allemaal gekraakt worden. Ja, we hebben, we hebben eigenlijk gewoon voor de huidige ja. uh, sloten die we gebruiken, zeg maar, digitale sloten, hebben we te veel spullen erin staan. Maar schetsen even wat er kan gebeuren, want kijk, dat, we, dat je een goed wachtwoord moet hebben met zoveel tekens en het liefst een zin, en, en, en ja. dat, dat weten we nou wel, ja. dat verhaal. Maar schetsen even wat er dan kan gebeuren, wat is het gevaar als je gehackt wordt? Nou, een mooi voorbeeld is, uh, is, is uh, ongeveer, dit is gebeurd in Amerika met iemand een, een paar maanden geleden, um, iemand wilde toegang tot zijn Twitter account. Om het wachtwoord van Twitter te resetten, kun je gewoon wachtwoord uh, reset wachtwoord doen, dan krijg je een mailtje in je mail. Ja. Dus als die hackers in zijn mail zouden kunnen, kunnen ze het Twitter wachtwoord resetten. Om zijn, in zijn mail te komen, hebben ze dat wocht, wachtwoord gereset, werd er een mailtje gestuurd om dat wachtwoord te resetten naar een ander mailaccount, bij Apple iCloud. Om daarin te komen, hebben die hackers vervolgens de Apple klantenservice gebeld en twee hele simpele persoonlijke vragen beantwoord. beantwoord uh, je adres en de laatste cijfers van je creditcard. Die creditcardcijfers hebben ze weer uit zijn uh, Amazon, zo dus bo.com... maar dan in Amerika gehaald. En uh, op die manier, ja. door een keten... hebben ze op een gegeven moment klantservice kunnen bellen... één wachtwoord kunnen krijgen... en daardoor een hele rits verder kunnen komen... ook zijn computer kunnen wisselen. Want via iCloud konden ze ook zijn Apple-computer wisselen. Oftewel, doordat je misschien alleen maar e in één iemands mail kan... kan ja. je allerlei wachtwoorden resetten. Ja, echt, en dan een mail je een, is het gevaarlijkste om... Die, krijg om je een hele keten maken. en binnen dit, kamp, dit verhaal was geloof ik... binnen twintig minuten was die hele man zijn hele leven reset... en kon hij ja. nergens meer bij. Kan je ook aangiften dan doen? Ja, tuurlijk, maar, maar um, de vraag is of ze door het komen. Uh, wie is. wat ja. hij heeft gedaan, hij heeft uh, op een gegeven moment contact gekregen met die hacker en hij heeft gezegd, ik, ik wil juist ik ga geen aangifte tegen je doen, want ik wil het verhaal weten ik wil kunnen publiceren wat jij hebt gedaan en hoe er simpel heeft, het eigenlijk er was Hij heeft een heel mooi verhaal in Wired geschreven maar eventjes naar de toekomst. Want um, uh, jij zegt, die, die, die wachtwoorden waar we nu nog de boel mee beveiligen... is eigenlijk hopeloos aan ja, de Ja, en, en dat mailtje om te resetten, dat kan gewoon echt niet meer. Wat komt er dan? Nou, um, je ziet nu al bij, bij Google, bij Facebook, bij de echt grote partijen... ook Evernote gaat het nou meteen proberen te introduceren... na een, na een probleem dit weekend, is uh, twee-stap-authenticatie... waarbij je inlogt uh, met een wachtwoord... en uh, een code die naar je telefoon wordt ge of een sociale app die genereert op basis van de tijd... een unieke code die je ook moet invullen. Dan heb je dus je telefoon nodig om binnen te komen. Zonder je telefoon lukt het niet. Je hebt een wachtwoord niet. nodig en je telefoon. Ja. In een ja. ideale situatie, alle beveiligingsexperts... er zijn hele studies en onderzoekers van... Um, daar is, de ideale situatie is iets wat je hebt... Dus dat is bijvoorbeeld je telefoon. Iets wat je weet, dat is een wachtwoord. En iets wat van jou is fysiek. Dat kan uh, je iris zijn, je vingerafdruk, je stem. Uh, dat je dus ook iets wat van je lichaam is... dat je dat nodig hebt om binnen te komen. Als je die drie dingen zou combineren... Dus je hebt je, je, heb... je vinger nodig, je duim... Ja, om is, je telefoon in, überhaupt nou, binnen te komen. Apple heeft bijvoorbeeld nu een patent. En het gaat terug gaat ook echt het volgende iPhone... of die daarna het gaat ondersteunen... dat er onder de homeknop, die je toch al indrukt... Ja? een vingerafdrukscanner zit. Uh, dan hoef je ook geen code meer in te typen Herkent hij jouw vinger, onlokt je telefoon... heeft iemand anders je telefoon doet je het niet. Maar ook Facebook zou met de app kunnen checken. Oh, en hoe lang jij... doe dit voordat dit er is? Um, met een beetje geluk uh, over een half jaar. En dat als, het, uh, toch, is, dat is een beetje afhankelijk van wat Apple ermee wil. Oh, um, het worden dan toch Walmart? gewoon weer hele grote telefoons. Nee, dat, dat, dat, dat <laughs> je, je, je ziet de laatste jaren dat ze steeds meer in jouw telefoon hebben kunnen stoppen. Zonder dat die echt heel veel groter is geworden. En dit is, ook, dit is, een, dit is een chipje van niks wat ze onder die home-knop stoppen. Dus binnen een half jaar heb je zo'n nou, als als identificatie Apple dat doet. per telefoon. Dat zou kunnen. Ja. En dan zijn we dus ook van die wachtwoorden afgeleid. Van dan kan je via dat inloggen ja, en dan of, heb je die drievoudige nou ja, verificatie. In, in, in combinatie met een wachtwoord, want ja. dat is nog iets wat je weet. Anders dan kan iemand je vinger afhakken en heeft hij dat weer. Maar dan moet hij ook nog een gun op je hoofd zetten om jouw <laughs> wachtwoord af te trokken. Het je wordt, moet, gewoon, je het moet het wordt combineren. Ietsje, ietsje moeilijker wordt het dan. Ja, en, en ja. ik adviseer wel iedereen, je kan bij Google, kun je het bij de beveiligingsinstellingen al aanzetten. Dat je een smsje krijgt, zet dat aan. Want als het, te laat, als het misgaat, is het al te laat, zeg maar. Goed, ik denk dat sommige mensen dit gesprek... straks even moeten terugluisteren ja. op onze site. Dat kan natuurlijk, radio1.nl. Dan vind je het wel onder BNNTV. Want dit ging misschien wat snel, maar er zitten een hoop goede tips in. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Anouk Thijssen. De VN-veiligheidsraad heeft de gijzeling van de VN-waarnemers in Syrië... krachtig veroordeeld en eist hun onmiddellijke vrijlating. Gewapende mannen in Syrië houden een groep van 20 VN-waarnemers vast... De gewapende mannen willen dat het Syrische leger zich terugtrekt uit het dorpje Djamla. Noord-Holland, de provincie, stelt per direct extra geld beschikbaar... om de bodem van zwaar vervuilde locaties in de provincie te saneren. 78 locaties in Noord-Holland moeten met spoed worden gesaneerd. 30 zijn zo zwaar vervuild dat ze een gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu. De Britse rock blues-gitarist Elvin Lee is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van de rockband Ten Years After... waarmee hij in 1969 op het legendarische Woodstock Festival stond. Het laatste album, Still on the Road to Freedom, kwam in september vorig jaar uit. En een politieagent in Groesbeek is zijn dienstwapen verloren. De man was aan het surveilleren toen hij opeens zijn wapen miste. Er is een grote zoekactie op touw gezet... waarbij ook speurhonden worden ingezet. De politie vraagt mensen die het wapen vinden het te laten liggen... en gelijk de politie op de hoogte ervan te brengen. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Gelijk naar het voetbal, want alleen maar gewoon om Bas een beetje te pesten. Bas, jongen, maak er wat van, zou ik zeggen. Ja, zet uh, ja. Het is saai nog steeds. Uh, Paris Saint-Germain Valencia 0-0. laatste minuut van de eerste helft. De extra tijd zelfs. Met een vrij schop nog voor Paris Saint-Germain. Dat zou wat op kunnen leveren als Alex gaat schieten van 30 meter. Maar die doet dat zo slecht. Die raakt de bal volkomen verkeerd. Alsof hij besloten heeft dat hij eerst een graspolletje uit de grond moet trappen. En dan pas de bal moet raken. Mocht dat de bedoeling zijn geweest dan deed hij het formidabel. Maar ik vermoed dat het niet zo was. En omdat die bal vervolgens meters de andere kant op schiet. Waar ook niemand rekening mee had gehouden. Stuitert hij nog via de rug van een van de Spaanse verdedigers over de achterlijn. en mag er nog een hoekschop komen ook voor Paris Saint-Germain in de 47e minuten van deze wedstrijd. En wie weet levert dat dan nog wat op. Verder dan de schotje van Jonas aan de andere kant van een paar minuten geleden zijn we toch echt niet gekomen. En deze... Hoekschop, die komt niet eens voor het doel. Die wordt in het zijnet geschoten door meneer Kliman chantombe Kijk hier niet toevallig naar de F's. Uh. Yo, ik ga even iets anders doen. Doe even iets voor jezelf. <coughs> Bas, tot zometeen. Um, in de studio, Jamai, um, even nog even een fragmentje. Wie van je oud-collega's is dit? Put your on. You can get a ten, But beware of the sun. <laughs> oh. Wie is dit? Joel. Oh ja. Oh, oh nee, Joel is een aardige gozer. Zo bedoelde ik het niet. En die zat met jou in de finale. Ja, klopt. Ja. Maar ik, ik ken de nummer helemaal niet. Oh, dit was een single, zeker van hem. Je moet niet van die moeilijke vragen stellen. Ja, dit was een single. Dankjewel. Oké. Okay. Dat ja. ja. <coughs> nou, was Joël. Ja, eh, en ja. die speelt tegenwoordig. Die, die heeft nog wel. Die speelt in musicals, toch? Ja, die heeft net Japjum gedaan volgens mij. Ja. Oh, ja. ja ben heb je niet gezien. Ja, ik heb de musicals zeker okay. gezien. Ja, dat ja, ja, was hartstikke leuk. Maar waarom gaat iedereen in. Want jij, in musicals, hij, Jim. Uh, ja, als je in niks in anders kan doen, dan moet je gewoon in de. <laughs> ja, <gaan staan. laughs> Ja, nee, ja, god, het is. Uh, ja, voor mij was het altijd een bastion om te doen: theater ja. en die vorm, vooral muziek acteren en dansen. Muziek en acteren, vooral eigenlijk. Uh, zingen en acteren. Uh, maar uh, ja. waarom uh, iedereen uh, daar in één keer in gaat uh, zitten, ik heb geen idee. Er zijn ook heel veel musicals, hè? Ja. Te veel. T ja, te veel? Ook al te veel, nee, nee, nee, gewoon <laughs> mee. Ik nee, met die musicals. Ja, nee, nu inmiddels niet meer. Heb je net al boze telefoontjes gehad toen je zei. Dat nee, dat ik die, heb wel een sms'je uh, gehad met erin heel goed die mening. Ja, de mening was uh, afschaffen die talentenjachten. Ja, nou, oh god, zo uh, ja. wil ik het ook willen zeggen. Want het, uh, zo ja. heb je het al gezegd, het is niet anders. Dankjewel. Ja. Super. Luke, de tweets. Ja, veel uh, nieuws over Bogert naast een aantal hele akelige reacties over Jamai. Ik uh, zou dan iets gezegd hebben over uh, talentenjachten, zou je zeggen. Ja, goed. Oh, uh, veel Bogert, god. daar gelooft het wel uh, dat hij uh, doping heeft gebruikt. Michael Steur die zegt de pro-loog, Goed gevonden. Jordan van de Bovenkamp die zegt eerste reactie Stevie Wonder na bekentenis Bogert. Dit zag ik zelfs aankomen. John Beekhuis, Boogert, uh, hashtag Boogert, zegt hij, de ploeg waar hij voor reed hadden ze beter de epo ploeg kunnen noemen. Ook goed gevonden, ah. John. Colin van der Laan heeft iets moois ontdekt. Armstrong en Boogert hadden namelijk tijdens de doping precies dezelfde kleren aan. Ik heb dat tweetje even geretweet via @BNNtoday. Today. Is echt heel opmerkelijk. Allebei een blauw bloesje, allebei een zwart jasje zegt precies hetzelfde heel grappig. Maar voor de rest leek de setting weinig op elkaar. Ja, hè? nee ja, nee, maar Oprah pakt dat natuurlijk sfeervol aan en uh, Oprah met dat voorleeskaartje in exact ja, dezelfde kleur als de jurk. Ik denk dat ze her. ook de advies hebben gehad. Ja. Want blauw is voor mij een betrouwbare het, kleur. Ja. Oh, yeah. Ik nou, zie maar... het nu voor me, het is echt precies hetzelfde. Yeah. Grappig hè? Nou goed, op AdBN en Today kun je dat plaatje vinden. Nog een nee, aantal hij Bogart... heeft hij natuurlijk ook het verhaal gejat van uh, dat hij uh, door zijn kindje, uh, dat hij toen brak. Ja, dat, dat zit ook wel element uh, in de lijstje. Maar heeft dat, dat ook... niet gewoon? 90% van alle wielrenners hebben dus gewoon ooit doping gebruikt. Dus uiteindelijk zijn Michael Bogart en Armstrong nog steeds de snelste. Ja, nou, dat zegt ook iemand op Twitter inderdaad. Maar uiteindelijk is Armstrong dus weer, weer, weer gewoon de snelste van het hele peloton, Want iedereen heeft doping gebruikt. En sommige mensen vragen zich ook af of Marts Mees dan toevallig ook geen doping heeft gebruikt. zou kunnen natuurlijk. We gaan hopen. Ja, en Tel Beckhant, die sluit het af. Die zegt, spuit elf. Goed gevonden ook. Dat waren de tien zin mij. Tot morgen. Tot morgen. Mag ik ook even blij voor dit. Is goed. Ja? Zeg. Drie leuke jongens in de studio. Ja. Heren? Ja. Ja. Kort ik een is Five. forecast is calling for rain, but we're still alive. Yes, we are. You know the sun is Wat is hem natuurlijk? Celebrate tonight en niet wat zei ik net? Ik zei iets heel anders. Cardigans, die was het niet. Celebrate tonight. Stone wat? Ellen, Ellen Stone. Studio één. You and today. Jamai Loman. Ja. Nog steeds in de studio. Ik ben er nog steeds. Deze week, tien jaar geleden, vrijdag exact tien jaar geleden dat jij de allereerste Idols ooit won. Um, ik uh, vond vandaag een, uh, een oud interview met jou op internet, van een fan in die tijd. Oh. Een schattige interview. Even kijken hoe je bent veranderd in die tijd. Er was toen een vraag. Wie vind je de meest sexy persoon op aarde? Wat, ja? wat zou je nu zeggen? Uh, ja, iets van Ryan Gosling of zo, denk ik. Ja, goed antwoord. En toen was het, weet je dat nog? Nou, wat zou dat zijn, uh, Beyoncé? Christina Aguilera. Serieus? Ik haat haar. <lacht> <lacht> je, je hebt ver... een ontwikkeling doorgemaakt. Ja, inderdaad. Dan. De ja. hele smaak dan wel. Ik ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. En wat is, was je lievelingslied aller tijden? Wat is het nu? Oh ja, dat vind, nee, ik kan dat niet beantwoorden, want dan zal het iets van uh, Beach Boys zijn. Maar, nu bedoel ja. je? Ja. Toen was het dit. Zou de ja, dat vind, vind ik nog steeds een mooi nummer. Ja? Ja. Uh, Nooit meer een morgen. Ja. Nee, nog steeds een mooi nummer. Een ja. De vraag was nog een, maar nog een vraag. Wat is je lievelingsdrank? Wat is het nu? Uh, wodka. En toen? Het zou het wijn uh, zijn geweest of iets? Je was 16. Nou, ja, ja, kan. Oh, nou dat was de cola of iets? Precies. Ja, gewoon cola. Kan, ja, jezus, was en, er stond nog, en er zet. stond nog achter met een uitroepteken: geen alcohol. Nee, joh, dat meen je toen niet. Ja, Serieus? Ja, ja, ja. yes. Je was een voorbeeld natuurlijk ook voor de kinderen destijds. Een voorbeeld: <laughs> <laughs> een kop met een bril. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus, uh, okay. er is nog een Hebben nog meer antwoorden? Want ik ben me erg benieuwd. Nee, dit waren ze. Okay. Nee, er is al, mm. nogal wat veranderd in die tien jaar, kunnen we dus wel stellen. Logisch, je was een jongetje van 16. En we kijken vandaag naar jou, naar dat jongetje van 16, eh, door je ogen nu. En ja. we kijken naar eh, hoe is het hem vergaan. Jouw idolsavontuur begon ooit met deze auditie. You my holy gladness. Take away all my sadness Ease my trouble That's what you do Je maakt het jezelf heel erg makkelijk Door de melodie gewoon te beperken Maar je brengt het wel Ik denk eigenlijk dat je het niet bent voor ons de goed, uitstraling minder, zang ook minder. Dank je, Edwin. Dus wat mij betreft niet goed genoeg voor de volgende ronde. Ja, ja. het is een democratisch goed, uh, een jury. Dus Journey's uh, stem is wel heel erg belangrijk. Ik wil hem inderdaad wel wat anders horen zingen ah. in de volgende ronde. Nou, dan is het 2 tegen twee. Dan uh, mag ik je feliciteren, dan ben je door naar de volgende ronde. Ja. ja, Journey, ja. dat is, uh, heb ik echt heel veel aan te danken. Alles ja. eigenlijk. Die horen we zometeen ook nog. Ja, want door jou, zij, zij heeft jou doorheen gepusht. Ja, ja, en in de tweede ronde ging het eigenlijk ook niet al te best. Edwin Jansen, die moest je niet. Nee. nee. Maar ja, misschien ook wel een beetje begrijpelijk. Als je, ik heb hier een foto van jouw auditie. Wat zeg jij? Nou ja, misschien. Hè. Kijk, kijk ik even zelf naar. Gast, we, we, we, we Facebooken hem ook even. Het is als je, als je kan zeggen tegen mensen: jongen, wat ben je opgeknapt, dan, dan mag dat. Ja, zeker wel. Dit was jij. Ja. Ja, als je ja, nu naar deze foto kijkt, dit ja. is van de eerste auditie, wat, wat zie je dan? Wat zie ik dan? Een bril en een, ja, ja, een jongetje van 16 die nog echt absoluut geen gevoel heeft voor stijl. <laughs> Een bril met aan de bovenkant wit en de onderkant zwart mondje, ja, Maar toch hebben hier uh, toch heel wat mensen op gestemd op dat ja. dikke mannetje. Maar even afgezien van het uiterlijk, wat, wat zie je nog meer? Wat, wat, wat Als ja. je nu weer denkt aan toen? Dit, was een, uh, <coughs> dit, was, dit is een foto van die finale. En dat was een avond die echt waar ik weinig van kan herinneren. Als in eigenlijk niks. Behalve dat ik dan de beelden uh, ken. maar... That's it. Maar zie je een, een, een, een jongen die denkt ergens van... ik kom er wel? Of zie je een, een onzeker jongetje? Of zie je een ster? Een onzeker jongetje, ja, dat zeker. Ja. Onze, onzeker maar dat weet je nog steeds, hoor. Nou, dat idee heb ik niet. Nee? Nee, dan weet je het goed te verbergen. Ja, dat zeker. Maar ja, dat is toch wat we allemaal doen. Anders doen we dit vak niet. Maar is dat wat je geleerd hebt in, we tien, in tien jaar? gehoord worden. Daarom <laughs> zitten we bij de radio. Nee, maar is dat wat je geleerd hebt in tien jaar? Je bent nog steeds onzeker, maar nou, je kan het vernoemen. Nou, ik heb de afgelopen, tijd, uh, de afgelopen tien jaar zo ontzettend veel mensen ontmoet in dit vak. die ook dezelfde problemen hebben die ik heb. Dat te onzeker zijn, te perfectionistisch, nooit kunnen genieten van dingen. Waar, maar waar, is waar ook, was je onzeker on... over toen dan? Uh, nou, dat ik er nooit bij hoorde. Ik voel mezelf ook uh, heel erg lelijk. Ja? En dat heb ik nog steeds, dat ik er heel erg last van heb. Ja, nou, maar goed, dat het zijn of niet meer. Nou, dankjewel. Dat vind ik erg lief. Maar dat, is wel, dat zijn dingen die altijd uh, zullen blijven. Maar dat compenseert weer heel erg goed bij mijn werk. Nou, dat is uh, een soort van drive het, voor mij. En was er dan een moment dat je uh, ooit een keer vanaf dat je gewonnen had in de spiegel keek en dat je dacht: hé, hey, het gaat beter. Ik, ik, zie best wel zelf. Ik, ik ben zelfverzekerder en dat zie ik ook. Ja, natuurlijk wel. En wanneer was dat? Nou, dat uh, wel jaren later, maar ik, heb, ik ben inmiddels wel zover dat ik denk van... god, ik ben een hartstikke leuke kerel en ik doe het goed. En, en ik... was er een specifiek moment dat dat veroorzaakte? Mm, nee, dat kan ik me niet zo echt uh, herinneren. Nee. Bijvoorbeeld, uh, kan ik me voorstellen, je, je bent op een gegeven moment musicals gaan doen. Uh, dat weten we allemaal, een grote musicalster geworden. Je hebt toen op een gegeven moment een aanstormend talentprijs gewonnen. Ja. Um, volgens mij was dat een vakjury. En dan kan ik me voorstellen, hé, hey, dat is voor een vakjury, Nu krijg ik ineens erkenning. Ja, dat was, dat was, dat was echt geweldig. En uh, daarna won ik hem voor uh, Le Miserabele. En dat was voor mij echt een bevestiging van: oké. Okay, um, Want ik heb het wat, goed wat betekende gedaan. dat dan toen, die prijs? Nou, toen heb ik natuurlijk en talent waargemaakt. Ja. Door hem gewoon echt nog een keer te winnen, maar dan voor een rol. En dan ook in een categorie. Dus daar was ik erg blij mee. Dus toen dacht je, ik, ik kan wat. En toen dacht ik, nou ja, goed, ik kan wat. Ik rommel een beetje aan. Even verder, want we kijken weer even terug naar dat jongetje in 2003. 16 was je. Um, dat kneusje met die bril, zoals je zelf een keer, een keer hebt gezegd in een interview. <lacht> uh, er waren zijn mensen die jou toen hebben leren kennen... en die zagen jou helemaal niet per se uh, als kneus, zoals je dat zelf een keer zei. Gijs van Dam bijvoorbeeld, dat is nu jouw manager. Ja. Maar tien jaar geleden was hij productieleider bij Idols... Ja. en hij zag wel wat in jou. Jamai viel mij voor het eerst echt op in de theaterronde van Idols 1. We zaten in een hotel in Roermond en uh, alle kandidaten moesten een liedje zingen in de grote theaterzaal. En Jamai wist zijn tekst niet, en volgens mij zo'n hij ook nog een stukje vals. Uh, maar wat hij slim deed, hij kwam uit de theaterzaal, ging heel charmant voor een camera staan... en tikte met de microfoon op zijn voorhoofd en maakte daar een goede grap. En um, dat was het moment dat ik dacht, en volgens mij meerdere van mijn collega's... van oh ja, dit is toch wel een bijzondere kandidaat. En um, daar heeft hij die charme laten zien waarmee hij... Uh, heel ver is gekomen, waardoor je kan zien... dat hij echt wel een natuurtalent is op televisie. -rubiek. Ja, niet alleen musicals, <coughs> ook televisie. Je gaat binnenkort weer wat nieuws doen, toch? Ja, zeker. Ik, uh, ik toer eigenlijk al een uh, anderhalf jaar... met Ruben van der Meer en Tel Beckant... in de grote improvisatieshow. En, uh, daar een soort is nu... lama's. Een soort van lama's, ja. inderdaad. Maar dan natuurlijk veel leuker. <laughs> en uh, wij hebben een doorstart gemaakt eigenlijk. Althans, Ruben en Tel. Ja. Uh, en ik ben daar gastspeler. op tv, op RTL 4. Zaterdag is de eerste aflevering. En moeten mensen bijna of even of nog harder om jou lachen als om Ruben en Taal. Ja, dat ga, ik, dat ga ik natuurlijk zelf niet zeggen. Dan moet je zelf maar kijken. Ja, ik ga ook kijken. Maar... Ja, ik maar, heb geen idee, anders, ik, anders ik, ik zou ik er niet bij gezeten, Ik ken Tijl een beetje. Dat is echt ja? een hele grappige jongen. Een hele grappige jongen, ja. Je, je kan hem aan. Je kan hem hebben. Ik nee, kan hem makkelijk hebben. Ik ben benieuwd. Ik <laughs> ja, Taal en ik zijn heel anders. Maar. Uh, ik denk dat je het wel leuk vindt. Althans, dat hoop ik. Meteen even door. Het laatste quoteje even terug naar 2003. En nu kijken we door de ogen uh, uh, van Journey Kaagman. Belangrijk geweest voor jouw carrière. Ja, zij zeker. zat natuurlijk uh, in de jury. Zij heeft jou de finale ingestemd. En zij zag toen eigenlijk al heel goed in welke wereld jij goed zou passen. Ik vond uh, dat hij wel een heel muzikaal talent is. Ik weet het. Dat het misschien raar klinkt, maar ik heb steeds gedacht, die jongen die gaat het maken. Maar wat jammer, het is dus in Idols, hij is eigenlijk meer een musicalster... Ja, wat een schat. Hè? Je moet er hartelijk groeten hebben, van haar, trouwens. Oh, en, en misschien liefde. moeten we er even bij zeggen dat ze Parkinson ja. heeft. Hè? Dat ze daarom zo broos klinkt. Dat het is de auto niet open, dus dat mogen we gewoon zeggen. doen. Ja, zetten. inderdaad. Ja. En, en dan, mensen hadden natuurlijk, uh, uh, waar, waarom kijkt dat zo sip en weet je wel. Ja. Maar, uh, goed, daarom, dus. Nee, daarom dus. Maar een fantastische vrouw. En eh, ik heb, ja. eh, als ze luistert, ontzettend bedankt voor alles. Maar zij zag het dus al, de musical Maar zelf zag je dat toen nog niet. Nee, ja, maar ik wil me ook zelf niet in zo'n hokje plaatsen, hoor. Want ik, ik snap dat het heel makkelijk te zeggen... omdat ik al een aantal veel producties heb gedaan... om te zeggen, musical is het enige wat ik leuk vind. Maar ik ben een zanger. En... Um, en alles wat met, met zingen te maken heeft, vind ik erg leuk en, en past bij mij. Mm. En in dit geval is dat, nu nu zijn dat musicals, maar ik ga volgend seizoen ga ik een comedy doen, een toneelcomedy mm. met John van Eert. Totaal iets anders. Probeer zoveel mogelijk te verbreden. Maar en toen met, jij... Ik wil niet in een hokje geplaatst worden. Waarvan acte bij deze, toen jij 16 was, toen je had gewonnen, mm -hmm. dacht jij, wat, wat dacht je toen? Ik, ik word zanger of had je daar een beeld bij? Nou, Het hele beeld van zanger zijn is natuurlijk uh, sowieso geromantiseerd. Ik dacht namelijk dat je dan, ja, als je een zanger ziet staan... in een, in een spotlight en die zat helemaal aan het genieten... en uh, als ik nu in een spotlight sta, dan ben ik gewoon keihard aan het werken. <laughs> ik ben alleen maar aan het denken, hou oh, ik die noot wel. Het is een heel anders natuurlijk. En ik, er zijn natuurlijk ook wel momenten dat ik ervan geniet. Maar er zijn ook momenten dat ik denk van... oh mijn god, mijn stem zit niet lekker en het gaat even niet goed. En, nou ja. Het is gewoon werk. Nou, zo negatief wil ik het ook weer niet <laughs> zeggen, maar het is wel leuk werk, in dit geval. En binnenkort dus ook te zien op televisie. Ja? Ja. Ik ga kijken hoor. Doen hè? Eindelijk. Ik ben er een beetje je. te wachten. Ja, ja. Cardigans. You, I feel a problem? Klein stukje love tool. Er is een eind gekomen aan die recente tragedie van de Russische balletwereld... Topdanser Pavel Dimitrischenko die heeft bekend dat hij uh, opdracht heeft gegeven... voor de aanval met accuzuur op de balletmeester van het wereldberoemde Bolshoi Theater. Je hebt het uh, verhaal wel waarschijnlijk gehoord. Die werd daardoor bijna blind, die man. En zijn gezicht werd verminkt. En dat vind je maar heel grappig. Nou ja, goed. Grappig, grappig, grappig. Ik zou uh, alles over hebben om een rol te doen. Ja, ja, ja goed. Moet je naar Rusland. Daar zijn dit soort praktijken. Heel normaal. Olaf Koens, onze man in Rusland. Um, hij heeft dus bekend, wie is die man, die topdanser? Ja inderdaad, een topdanser Paavo Dimritschenko. Uh, heel typisch. Hij heeft de afgelopen jaren in het ballet vooral de, de, ja, de slechterik gespeeld. Hij speelde de slechterik in het Zwanenmeer en ook recentelijk was hij de, de belangrijkste man in Ivan de verschrikkelijke. De man die zijn eigen zoon en opvolger uh, liet vermoorden. Dus ja, de slechte man in het theater blijkt ook de slechte ja. man in het echte leven. En hij deed het allemaal voor zijn vriendin, hè? Hij deed het blijkbaar inderdaad voor zijn vriendin, ook een danseres uh, ja, en die zou door de autistiek directeur van het uh, theater eh, ondergewaardeerd zijn, die zou niet de juiste rol hebben gekregen. Ja, dan heeft hij samen met twee vrienden inderdaad uh, met behulp van een, uh, uh, ja, een, een auto-onderdelenbedrijf het accu-zuur uit een accu laten trekken en dat in een champortje gestopt en dat in het gezicht gegooid van de directeur van het Basjord Theater, het is ongelooflijk. Ja. Um, ja, en het, het, het, het rare natuurlijk aan deze hele zaken, we hebben er al natuurlijk het een en ander over kunnen lezen, is dat dit eigenlijk, nou ja, redelijk normaal is hè, in, in, in de wereld bij het bolshoi theater. Ja, het Bolshoor Theater is absoluut uh, een van de meest bekende, maar ook van de, een van de meest controversiële theaters ter wereld. Uh, uh, ja, het, het bestaat al ruim 200 jaar, dus het is al 200 jaar geschiedenis van, van intrige. Maar de afgelopen jaren is er wel heel veel gebeurd. Hè. Het Bolshoor Theater is bijvoorbeeld verbouwd geweest, acht jaar lang. Ja, en er zijn echt honderden miljoenen meegestolen. Uh, voordat het verbouwden, klaagde de ballerina's nog wel eens over het feit dat ja, die, die houten vloer die daar lag, dat die zo onstabiel is, dat ze daar soms tijdens een voorstelling notabene dwars doorheen zijn gezakt. Ja, en, en, en in het begin van de jaren negentig waren de ballerina's van het Bolshoi-theater, ja, de, de, de Bolshoi-theater functioneerde eigenlijk als een soort groot bordeel, waarbij de sponsors die dan dat theater moesten renoveren, een geld betalen dat ze met alle ballerina's naar bed mochten gaan. Ja, het is eigenlijk een soort uh, door het verhaal van drama en drama, dat was zo Lijkt het je wel, Jamai? Moskou? Nou, nee. Je houdt wel van wat sensatie, maar nee. Olaf Koens, dank voor deze laatste update over dat hij dus heeft bekend de danser daar. Dank je wel. Morgen in de rechtbank. Morgen in de rechtbank. Uh, de tussenstand, Juventus Celtic 1-0. En Bas uh, die uh, kijkt naar uh, Paris Saint-Germain Valencia. En die heeft zich opgeladen om er nog een keiharde eindsprint in te zetten. Ja, je kan wel doen alsof accuzuur heel erg is. Maar als je hier een helftje naar kijkt. Paris Saint-Germain Valencia, het is echt verschrikkelijk <laughs> slecht. 0-0. Tweede helft uh, is dus begonnen, dat is het goede nieuws. Het voordeel van een uh, rust halverwege is dat er geen fouten kunnen worden gemaakt. Dat beviel ook wel weer even een kwartiertje. Nee, het is echt heel zwak. De, van beide kanten hoor. Ik heb de aan. indruk dat uh, Valencia, die, die willen echt wel, want die moeten, maar die kunnen gewoon niet. En Paris Saint-Germain is eigenlijk veel beter, maar denkt het zal allemaal wel. Die zijn af en toe op het laconieke af. Denken ze dat het allemaal wel goed zal komen. Uh, het is een typische 0-0 wedstrijd. En ook al blijft het geen 0-0, dan toch. Is het een typische 0-0 wedstrijd? Ja, ja. dus ja. een doordenkertje, dit. Denk je dat je hier nog commentaar op gaat krijgen, Bas? Op dit... Uh... Oh, vast wel. Ja, dat denk ik ook een beetje. <laughs> Sterk, sterkte. Bas Tichler. BnM Today. Willemijn Veenhoven. Tot slot het laatste woord aan de vrienden van de show. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Willemijn, vintage is weer eens rot. Het allerleukste aan vintage is dat niemand precies weet wat het is. Er is geen Nederlandse uitdrukking voor en zelfs als je het probeert te omschrijven, dan blijft het altijd een beetje vaag. Oud of tweedehands of versleten, het komt allemaal in de buurt, maar het is het niet. Ik heb voor de duidelijkheid hier intern zelf maar een Nederlands woord verzonnen. We noemen het hier aan? Vintage. <laughs> en dan Foulendammer en wie is de Mol-finalist Kees Tol? Jo Willemijn, nou je snapt het. Ik uh, maak me natuurlijk op voor de grote finale van Wie is de Mol. Het wordt echt uh, een gekke huis morgenavond. Uh, een heleboel pers komt uh, ons hemd van het lijf vragen aan uh, Paulien of aan mij. En morgenavond dan weten we het. Hè. Wie is nou die verrekte mol? Is het Paulien of ben ik het toch? Ja, hij is het toch? Ja, ja. ja ik denk dat hij, het is is. hij Als hij het niet is, kom ik voor dat ik hier mijn schoen op eten. Uh, hou oh, ik je okay. Kijk. Ja, <laughs> Hoezo zo zeker zijn jullie? Wat? Ja, geen idee. Ik vind het, zo goed. Ik of, het is follow the ja. money. Als je ook in de laatste aflevering krijgt, hij is de enige die nul euro heeft opgehaald. Dus het, is, het, is, het spel is zo simpel, je moet gewoon naar het geld kijken. En is het Kees Toon? <laughs> en het is een Volendammer. Nou, dat kan niet anders. Nee, dat heb je gelijk. Ja. En als laatste, mijn eigen lieve moedertje. Dag lieve kind, nou zondag apen bij jou, dat is op zich al heel bijzonder en buitengewoon en exceptioneel, want je kunt helemaal niet koken. Maar je had onlangs een kookboekje gekregen met de makkelijkste lievelingsrecepten van je vrienden, dus dat moest toch wel eens een keertje uitgeprobeerd worden. Nou, na een gezamenlijke inspanning stond er dan ook een hele lekkere, smakelijke tilapia-schotel op tafel. Zo, zeker. je zei toen... Nou, ik zal maar niet zeggen hoe die tilapia wordt gekweekt. Dat vertel ik wel straks na het eten. <lacht> nou, dat is er toen niet meer van gekomen. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat je daarover te vertellen had. Nou, dat hoor ik dan misschien wel als je morgen een tostje komt eten. <lacht> <lacht> Oké, okay, maar Oh, ik kom echt morgen bij mijn om een tostje te eten. Ja, dat is waar, oh, okay. maar niet op morgen. Die tilapia filet, ja, dat is een heel verhaal. Er zit allemaal gif in en het is ook voor die beesten. Ik weet niet meer, maar je moet het niet eten. Oké, okay, maar dan was het lekker. Vond ik wel en ik kan niet koken, dus het is, het is heel Super. bijzonder. Zometeen langs de lijn. En. Zabel komt door het midden. Michael Bogert wint de etappe. Ik heb nooit doping gebruikt, nee, nooit. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Waarom Michael Bogert? Waarom? Ik wilde graag e wielrenner zijn, wielrenner blijven. De Chrono carrière volgt in 2002. Epo gebruikt, cortisone gebruikt, bloedgrassfusies gedaan. Bogert? Ja, ja Bogert!